26 maart 2012. U luistert naar Glasnost op de radio. Aflevering 4, seizoen 1. Met vanavond parlementariër en theatermaker John Leerdam over de verboden wetenschapsmonologen. Schrijver Bert Natter over zijn boek Hoe staat het met de liefde? Joost Oombe, van Sherif. En volgens vier een van de grootste politieke dekkers van onze tijd, Martin van Hees. Uw presentatoren zijn Brand Douwers en Rick van der Klei. Dit is Glasnost. Wat is het goede? Wat is het juiste? Van die grote levensvragen heeft filosoof Martin van Hees zijn werk gemaakt. Of beter, zijn levenswerk. Maar dat doet hij niet zomaar. Dat doet hij zo succesvol dat Elsevier hem heeft genoemd... als een van de invloedrijkste politieke denkers van onze tijd... in één Adem met Amartya Sen en Pieter Singer. Evenals Sen en Singer onderzoekt Van Hees... individuele en institutionele dimensies van vrijheid. Martin van Hees, wanneer is een mens vrij? Ja, dat is, een, dat is tegelijkertijd een van de moeilijkste vragen in het nadenken over vrijheid. En een van de meest intrigerende vragen. Er zijn verschillende antwoorden op te geven. En die vraag is juist intrigerend omdat volgens sommigen, en dat, daar behoor ik zelf ook toe, vrijheid bestaat uit de afwezigheid van iets. Dus vrijheid is de afwezigheid van belemmeringen, van invloed van anderen. En het paradoxale van dat antwoord is dus dat we iets, waar, iets waar we waar dan hechten, bestaat uit de afwezigheid van andere dingen. ...vrijheid wordt een belangrijk ideaal... ...terwijl het gaat om het feit dat andere dingen er niet zijn. En dat is vreemd. En dat roept meteen de vraag op waarom vrijheid al zo waardevol is. Daar komen we zo op, maar dat is alleen maar uh, vrijheid... Geformuleerd als een negatieve vrijheid, dus nog niet als positieve ja, vrijheid, ja, zoals gezegd, ja, grofweg, Isaiah Berlin het onderscheiden. Ja, grofweg gezegd kan je, kan je twee benaderingen, twee antwoorden op die vraag uh, onderscheiden. Negatieve vrijheid, zoals ik net gedefinieerd heb, heb uh, dan is, uh, negatief verwijst dus naar de negatie, de ontkenning van iets, uh, de afwezigheid in dit geval van belemmeringen bijvoorbeeld. Positieve vrijheid is uh, een positieve antwoord. En dat antwoord zegt dat vrijheid bestaat uit de mogelijkheid om bepaalde dingen te doen. Ja, het verschil tussen vrijheid van dingen of vrijheid om dingen wel, te doen. Zo is het ook wel genoemd. Ja. Ja. Ja. En welke van die twee vindt u het belangrijkst? Kunt u dat aangeven? Nou, Het gekke is dat ik uh, positieve vrijheid in zekere zin belangrijker vind. Uh, maar dat politiek gesproken, negatieve vrijheid... en nu uh, komen we meteen op een, op een filosofische positie... negatieve vrijheid de weg is waartoe je tot die positieve vrijheid moet komen. Of anders geformuleerd... Uh, in dat antwoord, hè, dat, dat klassieke antwoord op de vraag uh, waar we waarde aan moeten hechten... ...zeggen we dat we in de politiek vooral moeten streven naar negatieve vrijheid... ...zodat mensen zelf de mogelijkheid krijgen om datgene te realiseren wat ze willen realiseren. Dat is de liberale conceptie van vrijheid. Ja, waarbij je wel ja. moet zeggen liberaal in de brede zin. Dus niet per se in de, partij, in de Nederlandse partijpolitieke zin van het woord... Nee. ...waarbij liberalisme verwijst naar een, een of twee partijen. Nee, we laten tot nu toe ja. de partijpolitiek helemaal los totdat we specifieke partijen gaan noemen, misschien vandaag. Okay. Um, interessant is dan om te, te weten, wat is dan zo waardevol aan die vrijheid? Ja, daar, uh, daar kan je ook verschillende antwoorden op geven. Het nou, meest liggende voor, antwoord is dat je zegt, nou, vrijheid is waardevol omdat de dingen die je... ...vrij bent te doen, op zich waardevol zijn. He, dus als ik, ik hecht waarde aan, uh, aan het feit dat ik nu mijn mening kan uiten. Nou, dat betekent dat de waarde van mijn vrijheid van meningsuiting... ...ten dele in ieder geval bestaat uit nou, de waarde die ik hecht... ...aan het feit dat ik dit interview hier geef. Dat is een voorbeeld van de, de waarde van vrijheid. Maar uh, het leuke van vrijheid is dat het een waarde kan hebben... ...die helemaal onafhankelijk is van de dingen die je ermee doet. Een bekend voorbeeld of een bekend argument daarbij is dat vrijheid... ook al gaat het om hele triviale en soms vervelende dingen... waardevol kan zijn omdat het jou verantwoordelijk maakt... voor de dingen die je doet. En, en dat is een, een, een tweede belangrijk antwoord op de vraag. Maar is daarmee vrijheid onafhankelijk van de dingen die je ermee doet? Want het klinkt als nog steeds waardevol als instrument tot die verantwoordelijkheid. Nee, het is niet zozeer dat, uh, dat je vrijheid waardevol vinden omdat het leidt tot die verantwoordelijkheid. Nee, vrijheid en verantwoordelijkheid zijn zou je kunnen zeggen twee kanten van dezelfde medaille. Uh, dus vrijheid, uh, het, het hebben van vrijheid constitueert, zeggen wij filosofen dan, he, creëert die verantwoordelijkheid. En andersom, het hebben van die verantwoordelijkheid veronderstelt dat je vrijheid hebt. En dus de, de tegenstelling die sommigen he, zien tussen uh, verantwoordelijk handelen, verantwoordelijkheid en, en wat wel Balkenende had daar... Uh, uh, die had, uh, die, maar eigen verantwoordelijkheid. Zijn eigen ervaken. verantwoordelijkheid, doorgeslagen verantwoordelijkheid. Om maar een groot politiek denken te noemen, of niet? Een groot politiek ja. denken. Nee, doorgeslagen vrijheid natuurlijk. Hij had het over doorgeslagen vrijheid. En dat zou dan uh, ten koste gaan van de verantwoordelijkheid die wij als burgers uh, uh, hebben. En die tegenstelling is volgens mij volstrekt onjuist. Waarom? Omdat, zoals ik net zei, vrijheid, dus verantwoordelijkheid, creëert, mogelijk maakt. Zonder die vrijheid heb je geen verantwoordelijkheid. Oké, okay, maar bent u het ook met balkenende oneens dat er een eigen verantwoordelijkheid moet zijn bij burgers? Vast niet. Nee, nee, nee. juist omdat ik die vrijheid zo van belang acht. Uh, mm -hmm. het betekent dat uh, enerzijds dat ik uh, verantwoordelijkheid uh, van belang acht. En andersom, ik hou echt waarde aan verantwoordelijkheid omdat ik die vrijheid zo belangrijk acht. En uh, hoe, hoe is dat dan meer theoretisch voor de overheid? Uh, wanneer mag de overheid bijvoorbeeld ingrijpen in de vrijheden van burgers? Ja, nou, daar, daar, zijn, daar zijn ook weer verschillende posities in denkbaar. Een heel bekend standpunt is dat je zegt... nou, de overheid mag in ieder geval dan ingrijpen... als de vrijheid van de een ten koste gaat van de vrijheid van de ander. Dus als mijn vrijheid, mijn uitoefening van mijn vrijheid... jouw vrijheid bedreigt, wat wel gezegd is... is dat mijn vrijheid eindigt... mijn vrijheid om te doen wat ik wil doen met mijn vuist... eindigt bij het puntje van je neus. Ridicul ridicul, Maar wel helder. Toch? Wel helder, ja. Ja, ja. En is dat de enige omstandigheid uh, waaronder de overheid uh, vrijheid nee, je, nee, Dus Nee, bevolking... dat is een voorbeeld. Nee, er zijn andere En daar gaat dan echt een politieke discussie over ontstaan. Een morele discussie ten dele. Namelijk, er zijn nog andere waarden die van belang achten. De vrijheid is niet het enige goed. Dus als er andere waarden in het geding zijn die haaks kunnen staan op die vrijheid. Denk aan rechtvaardigheid. De vrijheid van individuen hoeft niet altijd een rechtvaardige verdeling van goederen bijvoorbeeld te betekenen. Dan zou je kunnen zeggen dat je uh, een spanning, of nee, als je zo'n dergelijke spanning ziet tussen vrijheid en dit voorbeeld rechtvaardigheid, ja, dan kan het zo zijn dat je zegt, nou, de vrijheid moet hier iets minder belangrijk achter. En moet de overheid dan ingrijpen in de vrijheid van burgers om de verdelende rechtvaardigheid tot stand te brengen? Nou, dat is wel een heel algemeen geformuleerde vraag. In sommige omstandigheden denk ik wel dat ingrijpen uh, heel goed verdedigbaar is. Uh, maar in de algemeenheid moet de overheid dit of moet de overheid dat? Dat zijn te, te, te grote claims, vind ik, te grote statements om daar één te Oké, Kunt u het misschien specifieker maken dan? Nou, bijvoorbeeld, als het zo betekent, als het betekent dat uh, uh, de inkomensverdeling of de verdeling van goederen zodanig is. dat bepaalde mensen inderdaad niet op een zinvolle manier hun vrijheid kunnen uitoefenen. Ja, dan heb je daar, denk ik, uh, een goede argument om te zeggen dat je die vrijheid van individuen. Kan, kan het nog concreter voor mij, in een echt een praktijkvoorbeeld waar zoiets plaatsvindt? Nou, denk bijvoorbeeld aan, uh, laten we het niet in de Nederlandse samenleving hebben. maar bijvoorbeeld de plichten die we hebben ten opzichte van mensen die in extreme armoede leven, elders op de wereld. Daarvan kan je zeggen, ja. Hun vrijheid is in derde mate beperkt dat je als overheid een taak hebt. en Als burger een taak hebt om te zorgen dat die extreme inkomensverschillen globaal gesproken eh, verminderen. Ja. Zodat hun positieve vrijheid genoeg is om hun levensfunctie te vervullen? Nou, zo ik, zou, ik, zou, ik, ik zou het al in termen van negatieve vrijheid kunnen, uh, willen verdedigen. Hoor. Dus ik denk ook gewoon dat het negatieve vrijheid van die mensen in het geding is. Ja. Er zijn zoveel beperkingen, zoveel belemmeringen als je geen geld hebt, zo simpel is het, dat uh, die negatieve vrijheid aangetast wordt. En dus met een beroep op die negatieve vrijheid, uh, zou ik zeggen, hebben we daar een plicht om, uh, om in te grijpen. Ja, en doet de overheid in Nederland dat nu voldoende? Nou, als het gaat om dit concrete voorbeeld, denk ik niet. En uh, niet alleen de overheid, ik bedoel, er is een hele discussie over ontwikkelingshulp, uh, die staat onder druk... Uh, maar in Westerse landen in het algemeen zou je kunnen zeggen. Dit is een van de grote morele problemen, zou ik zeggen. van, van, dit, van deze tijd. Is, en die extreme globale inkomensverschillen. En waarom is dat echt een probleem? Waar, op basis waarvan wij moeten stellen dat, uh, dat de Nederlandse overheid daaraan iets moet veranderen? Nou, misschien moet je, hoef je niet toe te spitsen op de Nederlandse overheid. Hoor. Ik denk dat wij als burgers een taak hebben. Dit, het gaat om extreme inkomensverschillen, okay. bezitsverschillen. En in mijn terminologie het gaat om extreme verschillen in vrijheid. Dus we moeten zelf geld storten. Bijvoorbeeld. Ja. Tot, tot welke grens dan? Ja, dat want, is. Uh... Want de, uh, in de introductie noemde ik Pieter Singer. Ja. Uh, die hij filosoof gaat er, heel die gaat er ja. zelf heel ver ja. in om ja. van zoveel mogelijk uh, afstand te doen. Tot het moment dat hij zelf vindt dat zijn eigen vrijheid in gevaar komt. Ja. Vindt u dat een goede standaard? Maar je moet het onderscheid maken, vind ik, tussen de morele plichten die we hebben en de, de plichten die we hebben uh, in termen van, uh, van of in de politieke plichten die we hebben, of de plichten van de politiek, laat ik het zo formuleren. Dus we hebben morele plichten en je kan inderdaad een beroep doen en je kan zeggen, nou ja, jij hebt de plicht als burger om uh, je gyros over te maken, zal ik maar zeggen. Uh, dat is nog anders dan dat je zegt nou, dat de overheid erop moet, op moet zien dat wij uh, een deel van ons inkomen uh, overheven aan de andere naar mensen elders op de wereld. En dat is een heel andere vraag. En uh, bij Pieter Singer valt dat deels samen. Uh, hij doet heel sterk een moreel appel. Hij zegt dat mensen dat moeten doen. En tegelijkertijd zegt hij ook dat overheden... en die ontwikkelingshulp uh, uh, flink moeten doen toenemen. Die twee dingen zou ik wel uit elkaar willen trekken. Is het, is het... Waarom, waarom valt een moreel appel niet samen... met een uh, functie van de overheid als een moreel kompas omdat het in zijn algemeenheid geldt dat, dat we plichten hebben. Morele plichten, maar ook, er hoeft geen plichten te zijn. Het kan ook om toestemmingen gaan. We mogen soms dingen die, uh, die niet tot het domein van de politiek horen. Het is niet zo dat de, de, de politiek alles reguleert. Um, en waar die twee de, zaken uit elkaar lopen, daar uh, heb je in ieder geval, uh, is er in ieder geval sprake van individuele verantwoordelijkheid. Maar het is toch de hele discussie ook met, met de healthcare in Amerika in feite. Die spitsen toch hierop toe in hoeverre de ja. verantwoordelijkheid is van de burgers... om voor andere mensen de ziektekosten te bepalen. Dat speelde, in de val, dat speelde een rol ja, in het debat. Ja. En dat ging daar natuurlijk ook om de vraag... wat de rijkwijde van de overheid is. In ja. hoeverre mag de overheid... dit soort vangnetten creëren? En eh, in de, in het politieke debat in Amerika... Wat, wat dat betreft is echt van andere aard. Hè. Het nadenken over een dergelijke... verplichte ziektekostenverzekering. Het feit dat men dat hè, discutabel vindt... of dat een kerntaak van de overheid is... In ieder geval het creëren van die mogelijkheid. Dat is iets wat bij ons uh, uh, niet ter discussie staat. En is vrijheid in goede handen in dit kabinet? Kabinet Rutte 1? <laughs> uh, Je mag verraad veel, uh, meneer Van Hees. Ja, uh, misschien. Uh, nee, met antwoord daarop... Ik, nee, ik, ik geloof niet dat ik, da dat ik heel enthousiast ben... over uh, in ieder geval een aantal van de voorstellen die gedaan zijn. Uh, de discussies die gevoerd worden. En, uh, Kunt u een voorbeeld geven? Ja, beperking van de vrijheid. Kijk, het kabinet is in zekere zin natuurlijk een, een, uh, gegijzeld door de specifieke constructie van dit kabinet. Het is een minderheidskabinet dat gedoogd wordt, of tenminste gesteund wordt door een, uh, door een partij die vrijheid paradoxaal genoeg uh, niet hoog in de vaandel heeft staan. Dus als het gaat om uh, de vraag of de vrijheid ter discussie staat, dan zou ik me vooral zorgen maken over de rol van PVV uh, bij, uh, uh, bij, de, bij de kabinetsplannen. Maar puur omdat het een minderheidskabinet is ook al? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat, dat, ik bedoel, het is niet inherent zo dat een minderheidskabinet een grotere bedrijf u vindt, wordt van, Nee. nee. U, u vindt dat niet, niet überhaupt illegitiem? Omdat het geen volledig mandaat heeft? Nee, nee, nee dat staat, nee, staat helemaal los van. Nee, als, ik, als, ik, als, ik, als je me vraagt wat hè, als het gaat om dit kabinet en de mogelijke effecten. En het nadenken over de vrijheidsgevolgen van, uh, van, van dit kabinet, dan denk ik dat daar. Uh, een deel van de discussie gaat er nu over. Hè. De, de, het, uh, het formatieoverleg uh, zoals dat nu uh, uh, gevoerd wordt, dat gaat een deel over plannen die wel degelijk effecten zullen hebben voor de vrijheid van individuen. Uh, Hypotheekrente in aftrekken is een bekend voorbeeld. Ja, ik, ik zou zeggen dat elke liberaal zou moeten pleiten voor een, een beperking van de hypotheekrente aftrekken. Dat is een heel duidelijk voor een ander type voorbeeld misschien dan waar je aan denkt. Maar dat is een typisch voorbeeld van ingrijpen van de overheid in de economie. Waarvan ik denk dat is, dat is moeilijk te verdedigen. Maar waarom moeten liberalen daar juist afstand van doen? Want het is toch het betalen van minder belasting. Dat zou toch aansluiten op een terugtredende overheid zoals in ieder geval de neoliberalen graag willen? Ja, je kan, dat, dat, kan, dat kan je inderdaad zeggen. Maar tegelijkertijd uh, is het zo dat, uh, dat die, uh, die, uh, belastingaftrek, de mogelijkheid van die belastingaftrek leidt tot een verstoring van die woningmarkt. Dus per saldo, de, de hypotheken gaan omhoog, de huizenprijzen gaan omhoog. Dus het heeft al een effect uh, die in ieder geval dat, uh, belasting, die belastingreductie uh, teniet doet. Okay, dat dan, er zijn perverse consequenties. Er zijn, dat zijn perverse consequenties ervan. En aan de andere kant, de hele maatregel was natuurlijk ooit bedoeld om het, uh, het eigen woningbezit te stimuleren dan kan je afvragen of dat nou een taak is voor de overheid. En ik denk vanuit een liberaal perspectief. En ik heb het wel eens het van liberalisme genoemd. Het idee dat je als overheid ervoor moet zorgen... dat mensen zoveel mogelijk spulletjes hebben. Ja, op de Grote Markt staat nu daar als een caravan van de VVD. Hè? Sorry? Als, als op de Grote Markt in Groningen staat nu een, een VVD-coalitietje... Een, een, in, in een caravan als tegenactie voor de Occupy. Ja, heb ik niet gezien. Nee, ja, is dat ja, ja, ja, Nee, Ja, ik heb ja, ja. het ook nog niet he, er schijnt het weekend te hebben gestaan. Ja. daar. Dus nou, het heel, heel, heel goed past mooi, ja. Mooi, ja. Dat is mooi. Dat is caravan-liberalisme ja. in plastische zin. Ja. Okay. Ja. Um, en u maakt zich altijd uh, druk om, uh, om de rol ook die, de, uh, die de burgers spelen... als het gaat om de definiëring van hun eigen identiteit, geloof ik. Hè? Zoals bijvoorbeeld uh, de discussie over dubbele paspoorten. Dat is ook iets wat u aan het hart gaat? Ja, dus ik ben wat sceptisch over het, het nadenken en het praten in termen van... Uh, Identiteit, uh, gemeenschap, de Nederlandse identiteit. Uh, dus dat, dat uh, ik, ik vind dat hele moeilijke begrippen. Ik geloof niet in het bestaan van een Nederlandse identiteit. Ik geloof ook niet dat het wenselijk is om te denken in het termen van identiteiten. Dus ik vind dat verstorend. Uh, en ik heb daarom wel eens uh, wat, wat gekschierend, maar wel met een hele serieus ondertoon gezegd. Nou ja, kijk, als je al wilt dat uh, de Nederlandse overheid via maatregelen iets doet aan de identiteit van haar burgers... dan zou je het verplicht moeten stellen dat iedereen een tweede, uh, een tweede nationaliteit aanneemt. Hè. Dan zorgen we dat Nederlandse burgers bijvoorbeeld uh, door dat... Uh, dwingend op te leggen aan, uh, aan, aan, aan de Nederlandse burgers als 18 woorden. moet je kiezen voor een tweede nationaliteit. En dan zorg je dat je een kernwaarde van... wat volgens mij inderdaad wel een kernwaarde is van onze beschaving... is een zekere openheid, tolerantie, kennis van andere beschavingen. Um, een dubbel paspoort noopt tot empathie. Nou, noopt. Nee, het zal helpen, ja. Maar, wordt, ja. Nu, nu wordt u um, door Elsevier een van de grootste, invloedrijkste politieke denkers... Uh, wordt, wordt u genoemd... Um, heeft u ook de ambitie om um, zo'n mooie titel in de praktijk te brengen... en daadwerkelijk invloed te gaan uitoefenen op de politieke situatie in Nederland? Nee, het gaat niet. Nee. Waarom niet eigenlijk? Nee, iedereen zijn vak. Ik ben, ik ben filosoof. We uh, hebben we geen mensen als u nodig op die plekken? Nee, ik, is, sterker nog, ik geloof zelfs dat het nadenken over mensen die nodig zijn in de politiek... Als ik al een rol heb te vervullen, dan is het vooral om te attenderen op het feit... dat we de rol van de politiek niet moeten overschatten... En het idee dat uh, mensen die nu niet betrokken zijn bij de politiek... een enorme heilzame werking zouden hebben... nee, ik geloof het helemaal niet in. Nee. Oké, okay. maar we kunnen je wel bewonderlijk binnenkort. Want Martin van Hees zal ook spreken... tijdens de eerste Groningse dag van de Filosofie. En die is op donderdag 26 april aanstaande. En dan gaat u het hebben over de liefde, geloof ik. Ja, dat is wat anders. Hoezo ja. dan in één keer? Ja, uh, hoezo? Ja, de liefde. Bram, zie je de link niet? Ja. Wat is er nou waardevol in het leven? Oh, liefde, vrijheid en verantwoordelijkheid. Dat is ook waar inderdaad. Klopt dat? Is, dat die, is die link zo snel gemaakt? Er, is, er bestaat een belangrijke link tussen liefde en vrijheid. Um, en het aardige is, nou daar zouden we een andere keer over kunnen praten. Graag. Um, het aardige is dat verantwoordelijkheid daar een, een wat rare rol gaat spelen. Maar dat is een heel ander verhaal. 60 april bij Formimages ja. en de kaarten zijn verkrijgbaar bij Studium Generalen. What do you think you are listening to, my friend? <laughs> Op... 16 februari jongsleden verscheen Hoe staat het met de liefde, de tweede roman van de debuutprijswinnaar Bert Natter. Afgelopen vrijdag was hij in het kader van de Boekenweek in Groningen. Verslaggever Maarten Praamstra sprak met hem over zijn nieuwe boek. Bert, nu tijdens de Boekenweek, merk je het verschil dat je vaak op pad moet? Nou ja, dit, dit, jaar, of dit jaar voor het eerst weer omdat er weer een nieuw boek uit is. Hoe staat het met de liefde? En uh, daar heb ik nu ja, een stuk of zeven, acht uh, optredens gehad in boekhandels... en op andere plekken vaak geïnterviewd... Uh, of met voorlezen en signeren met wisselende opkomst. Maar hier vanaf, vanmiddag in Groningen was het uh, ja, heel leuk. Heel veel jonge mensen ook. Je hoofdpersoon, uh, Maria Hinkelbein, die werkt ook in boekhandel. Komt dat vaak terug als ze in een boekhandel staat? Ja, ik lees vaak een stukje voor dat zich afspeelt in de boekwinkel. Uh, en uh, ja, mensen vragen daar natuurlijk ook wel naar. en Zeker in mijn uh, woonplaats Baren, uh, daar herkent iedereen meteen de boekhandel uh, van Baren. En uh, ja, horen mensen die daar achter de kassa staan ook wel eens van... bent u uh, Maria Hinkelbein? De ervaringen die je in het boek over het boekenvak verwerkt... is dat ook uit je uitgeverstijd bij Fontein? Of zijn dat ook veel dingen die je de laatste jaren... ...sinds je actieve leven als schrijver voorbij komen? Nou, eigenlijk allemaal. Zonder dat het een soort sleutelroman is. Want dat is het helemaal niet. Het is echt wel helemaal verzonnen. Maar een heleboel dingen die ik ken en weet... ...en die me opvallen in het boekenvak, die zitten er wel in. En één daarvan is bijvoorbeeld dat, dat een uitgever altijd in iedereen een boek ziet zitten. En dat gebeurt ook in dit boek. Als Maria iets vertelt aan de, als boekhandelaars aan een uitgever... dan ziet hij meteen een heel boek in haar zitten. En dat is iets wat uitgevers heel vaak doen. Dus je vertelt dat je op vakantie was en dat je daar... Nou ja, bijvoorbeeld een werkende vulkaan zag en mensen die op de vlucht gingen, en dat je zelf nog een tijdje bleef, maar het toen toch wel heel erg spannend werd, nou dan zal een uitgever meteen zeggen: daar zou je een boek over moeten schrijven. En het grappige is dat uitgevers die dat doen, zoals Vic van der Rijt, die er ooit tegen, tegen Arno Grunberg zei van, over zijn ervaringen. Van weet je wat jij zou moeten doen? Jij zou daar een boek over moeten schrijven. dat heeft Grumberg gedaan. En dat werd Blauwe Maandagen. Dus het werkt soms ook dat iemand. inderdaad, op aanraden van een uitgever. een boek gaat schrijven. Dat die, waar hij misschien zelf helemaal niet van plan was. In je eerste boek heb je het over een, uh, iemand die bij een museum werkt. echt specialist in uh, oude muziekinstrumenten. en heel terloops in. Hoe staat het met de liefde? Komt voorbij wat met hem gebeurd is en met zijn grote geliefde Dido. En in dit boek zitten ook misschien al dan niet bewust een aantal open lijntjes, zoals een pistool in een magnetron, wat wel in recensies wat aandacht heeft getrokken. Wordt het dan ook verleidelijker om in een vervolg dat pistool terug te laten keren? Nou, ik weet natuurlijk, inderdaad, dus Maria die gaat op een gegeven moment met uh, schrijver Albert Wichel mee naar het huis van zijn vader en dat is, in dat huis is ingebroken en dan vindt zij, zonder dat uh, die schrijver Allert Wichel dat, dat door heeft, vindt zij in een uh, magnetron een, een pistool en ze zegt daar ook verder niks over. En ik weet precies hoe dat pistool daar terecht komt, uh, maar het staat niet in, het, in dit boek. En... Ja, bijvoorbeeld in de Volkskrant werd er, werd er in de recensie bij stilgestaan... alsof dat iets was, een los eindje, alsof het iets was dat ik was vergeten of zo. Nee. Uh, terwijl, ja, wie vergeet dat nou? Uh, welke schrijver zou nou zoiets vergeten dat hij dat in dat boek heeft zitten? Dus het zit er blijkbaar bewust in, denk ik dan, dat, dit losse eindje. Uh, en eigenlijk is de verleiding heel groot om in het volgende boek niet te vertellen... Waar dat, uh, waar dat pistool in die magnetron vandaan komt. Zo weerbarstig ben ik dan toch ook wel weer. Maar ik weet het precies. Ja. Dus de mussen vallen wel met reden van het dak... maar uh, een lezer hoeft niet altijd de uh, reden te weten? Nee, nee, zeker niet. En ik denk ook dat, dat wat, wat WF Hermans hè, die zegt... Dat, hè, er, valt een, de, er mag geen mus van het dak vallen zonder dat het een reden heeft... Dat, dat zegt W.F. als in een heel beroemd essay over romanschrijven. Uh, maar voegt er volgens mij aan toe. Tenzij het in het universum van die schrijver geen reden hoeft te hebben. Zo'n soort zinnetje staat er nog achter. Dus het wordt altijd heel eng geïnterpreteerd van er mag niks in een boek gebeuren dat geen gevolg heeft. Of zo. Terwijl... Hij volgens mij bedoelt dat uh, je, je als schrijver alles wat erin zit... dat je dat voor jezelf moet kunnen verantwoorden. En dat het niet een verantwoording hoeft te hebben in het werk zelf. Hij schrijft uh, trouwens ook dat hij, hij zegt ook dat hij een soort melodrama schrijft. Hè? Dat, dat, dat zijn romans eigenlijk dus uh, tegen de kitsch aanhangen. En uh, dat is iets wat ik ook heb geprobeerd met dit boek. Om een boek te schrijven dat tegen de kitsch aanhangt. Omdat dat... Uh, ja, ik weet niet, omdat kitsch vaak ook heel gek genoeg heel echt is en heel expliciet over emoties gaat. En dit boek gaat ook heel expliciet over emoties. Nou, sommige, in sommige recensies wordt dat aangehaald als, alsof de recensent uh, doorziet iets, iets doorziet dat ik zelf niet de bewustzijn in heb gestopt namelijk dat ik per ongeluk uh, kitsch, uh, elementen heb toegevoegd aan het boek uh, terwijl het expliciet in het boek staat uh, de operaregisseur uh, Jason uh, Lowy die in het boek voorkomt die zegt op een gegeven moment dat, dat kijk, uh, goden die, hè, dat vaak personages zijn die in operas optreden en helden die hoeven geen geheimen te hebben en gewone mensen die, uh, hun geheimen zijn te groot en uh, dat leidt al gauw tot uh, kitsch en uh, melodrama's. En, uh, nou ja, dit boek gaat over gewone mensen, niet over goden. Dus, dus en met grote geheimen. Dus daarin staat eigenlijk al van, ja, uh, dit, dit boek heeft elementen van kitsch. Dus als een recensent dat zegt van het wordt kitschachtig of zo, ja, dan denk ik, ja, dat staat dus expliciet eigenlijk in het boek genoemd dat het, dat het, uh, gaat gebeuren. Dus daar kijk ik niet van op. Nou, heb ik een heleboel uh, van. Uh... Van deze personages al uitgebreid beschreven, alleen in stukken die dus nog niet gepubliceerd zijn. Um, en het is wel moeilijk om echt uh, wat serieuzer en dieper te spreken over die personages, over de avonturen, zou ik maar zeggen, die ik nog niet heb gepubliceerd. Omdat daar inderdaad nog allerlei dingen aan kunnen, vera kan, kunnen veranderen. En zoals ik ook van dit boek, Hoe Staat het Met de Liefde?, een stuk of vijf verschillende versies heb gemaakt met verschillende personages erin, waarvan ik ook wel op een gegeven moment tegen redacteuren en medelezers zei van... ja, voor jullie is het eigenlijk niet meer zoals het is voor een, uh, een, een lezer. Hè? Die is, daar, daar is maar één versie voor, dat is namelijk de definitieve. Uh, dus, dus inderdaad het spreken over personages en over dingen die ze hebben gedaan... die nog niet in een boek staan, dat heeft wel het gevaar... Uh, dat ik iets vertel dat daar later uiteindelijk ook helemaal niet in een boek komt. Hè? Dus, dus het is wel... Enigszins gevaarlijk om te spreken over uh, een boek dat er nog niet is. Je hebt, wat ik begreep, heel, heel veel dingen al in je hoofd. Je hebt een keer in een interview gezegd dat je voor je eerste boek een A4'tje nodig had aan plot. En in je, dit boek was een uh, A3. En ik kreeg wel het gevoel dat je boeken een, een soort uitdijend universum uh, worden. Ja, nou, het is wel inderdaad, dus personages uit het ene boek kunnen opduiken in, in een volgend boek. En ik denk ook heel veel na over hun levens. En ik heb daar ook heel veel van geschreven al. En ook van personages die bijvoorbeeld in begeerte heeft ons aangeraakt. Er zit een man die al dood is als het boek begint. Maar daar heb ik toch allerlei scènes van dat hij nog leeft. Die niet in een boek terecht zijn gekomen. Dus, uh, maar het, is ook, het wordt ook steeds ingewikkelder om die verhalen... Te vertellen ...omdat er steeds meer bij komt en het toch voornamelijk in mijn hoofd zit. En het moet wel blijven kloppen, zou ik maar zeggen. Dat is toch wel iets wat ik wil. Dat, dat niet twee boeken met elkaar in tegenspraak zijn zonder dat ik het in de gaten heb. Um, dus soms denk ik wel eens misschien uh, is het ook wel eens goed om een boek los van deze boeken te schrijven. Maar aan de andere kant vind ik bijvoorbeeld de boeken die uh, AFTH van der Heide heeft geschreven... ...onder de titel De Tandeloze Tijd... Ja, waarin ook de hele tijd dezelfde personages voorkomen. En waarin zelfs ook hele verhalen over meerdere boeken zijn uitgesponden soms. Ja, dat vind ik wel uh, heel erg mooi om te lezen. En, en uh, zoiets zou ik zelf ook wel willen doen. Maar zonder dat het één hele grote constructie is. Meer dat het uh, los te lezen boeken zijn waarin personages terugkeren. Zoals het eigenlijk een beetje in het echte leven ook is. Zal dit laten niet de uh, boeken bundelen en als uh, trilogie of als uh, cyclus... Uh... Uitbrengen. Een hele mooie, uh, exclusieve, dundruk editie van al die boeken bij elkaar ooit. Dat lijkt me wel heel mooi. Het woord is aan Famba Sherif. Goedenavond, dames en heren. Uh, ik ga jullie vanavond trakteren op... op uh, het verhaal van mijn eerste boekenbouw. Het was het jaar waarin ik als schrijver debuteerde. Ik mocht, ik mocht naar het boekenbouw. Voor iemand die vijf jaar daarvoor nog geen verblijfsvergunning had... en onzeker was over zijn leven in dit land... was dit een bijzondere gelegenheid. Ik ging de zaak zorgvuldig voorbereiden... Als kledij koos ik een pak dat ik twee jaar daarvoor voor de trouwerij van een vriend liet maken. Een zwarte pak dat door een fout van de kleremaker meer bij een reus dan bij mijzelf paste. Ik was klaar om het paradijs van de Nederlandse letteren te betreden. Met spanning stond ik in de rij voor de Staalschouwburg in Amsterdam. Voor me stond een recensent die ik de reus noemde vanwege zijn lengte en grootheid. De sfeer buiten, met al die lichten en glamour, leek haast op Hollywood. Het eerste wat mij opviel toen ik binnenliep, was het grote aantal mensen. Waren ze allemaal schrijvers? Vroeg ik me af. Ik liep de trappen op en kwam schrijvers tegen wens boek ik gelezen had. Terwijl ik op zoek ging naar iemand die oor zou hebben voor mijn verhaal, kwam een mooie en goed geklede vrouw op mij af. Bent u de acteur die in de Zwarte Meteor heeft gespeeld? Vroeg ze. De Zwarte Meteor, mevrouw? Ja, die, films, die film over de Zuid-Afrikaanse voetballer. Nee, mevrouw. Ik ben een schrijver. Met slechts één boek op mijn naam. Ik houd wel van films, maar acteren... Het was duidelijk dat de vrouw alle interesse in mij had verloren. Ondanks deze kleine tegenslag... was ik vastbesloten om volop van het boekenbaal te genieten. Ergens zag ik haar moeilijk omringen door zijn fans. Mannen en vrouwen met wie hij vaker de nachten doorbracht... zittend aan een tafel en worstelend met woorden. Mannen en vrouwen die zijn bestaan bevestigden en op wie hij kon rekenen voor de nodige erkenning. Kennelijk, kennelijk was hij in zijn poging geslaagd. Ze aanbaarden hem, de schare vins. Ze hingen aan zijn lippen. Hoe ik ook probeerde dichter bij hem te komen, de, meer, de muren van de aanbieders rondom hem bleek ondoordringbaar. Ben je niet de zanger van, dit, van, dit, van die band uit de Balmer vroeg een van zijn fans mij. En uit irritatie knikte ik. We proberen poëzie en muziek te fuseren, zei ik. Het was Molis die mij uiteindelijk zag. Wat is jouw verhaal? vroeg hij naar onze kennismaking. Heb je tijd? Hoezo? Nou, mijn verhaal kan even duren. Als ik nu begin, ben ik bang dat je geen tijd meer zal hebben om te genieten van al die aandacht. Hij dacht even na en toen zei hij, ja, je hebt gelijk. Zullen we het dan een andere keer afspreken? Ik knikte instemmend en liet de schrijven alleen met zijn aanbieders. Wat mij opviel en tegelijkertijd tegenviel, was de roken van sigaretten die overal hing. Verstekend. In de loop van de avond ging ik steeds de ramen opzoeken... waar ik even de lucht kon inademen... om mij vervolgens weer in het gewoel te storten. Hoe kwam ik dat er rondom vele van die schrijvers... een sfeer van zieligheid hing? Ze leken allemaal een schaduw van zichzelf... hun ego's verstekend en leidend onder de menigte. Ze leken te roepen om meer aandacht meer erkennen. Het gebouw treelde onder het gewicht van, van hun egels. Hun mittegezellen daarin tegen, de vrouwen, legen geen last te hebben van egels. Ze waren allemaal prachtig gegleed, ze waren mooi, alsof ze later die avond op het altaar van literatuur gehuurde zouden worden met hun literaire helden. Omdat ik toch vaag Aangezien werd van acteur of een muzikant, besloot ik maar te gaan dansen. En dan vertelde ik verhalen over mijn band, over onze optredens, waar ik mijn mooie passen had geleerd. Zo kabelde de avond geleidelijk voort. Op een gegeven moment werd aangekondigd dat Yeti Turin, de cabaretier van Surinames afkomst, in de grote zaal ging optreden. Haar verhaal begon met mij. Ze haalde mij eruit tussen de honderden gasten in die volle zaal. Wat doet u hier? vroegen ze. Ik begon ze te zweten van schaamte. Wat doet u hier? de enige zwart man in de zaal. Zonder haar vragen te beantwoorden, begaf ik me naar de uitgang en rende ik naar, naar buiten. Mijn eerste boekbal was alweer voorbij. Volgende keer was ik van plan. Zou ik een pet, een pet gaan dragen met daarop duidelijk de tekst? Ik ben de schrijver. Wij praten met parlementariër John Leerdam. Die theater maakt van politiek als flamboyant Tweede Kamerlid van de Partij van de Arbeid. En die politiek maakt van theater. Als artistiek leider van zijn eigen stichting Julius Leeft. Zo wil hij culturele bruggen bouwen tussen mensen van verschillende culturen. Voor het campagnebureau BKB en het UAF, de stichting voor vluchtelingstudenten, heeft hij zijn oude rol van regisseur opgepakt. Voor de voorstelling de verboden wetenschapsmonologen, die morgenavond in het Grand Theater te zien zijn. Zijn de monologen gebaseerd op die tragische verhalen van echte wetenschappers, John Leer dan? Ja, nou, wat we hebben gedaan is dat wij um, ongeveer anderhalf jaar geleden, twee jaar geleden is het idee ontstaan. En toen hebben we gedacht om, uh, ik ken dit project natuurlijk al uit de Verenigde Staten van Amerika, waar ik in contact ben gekomen uh, met Scholars at Risk. Um, dat is het programma die, die zoals bekend in de Verenigde Staten van Amerika, dat is eigenlijk overgewaaid ook naar Nederland. En toen hebben we gezegd het zou mooi zijn om er niet alleen maar de verhalen te vertellen of een boek daarover te, uh, uh, uit te geven, maar juist om theater ervan te kunnen maken. En uh, toen hebben wij veertien van de desbetreffende uh, verschillende wetenschappers geïnterviewd. En aan de hand van de interviews hebben wij op een gegeven moment besloten... of heb ik besloten uh, om dat in monologen onder te brengen. Dat zijn er vier geworden. Het zijn zes monologen die we, hebben, die we helemaal hebben uitgewerkt. Uh, uh, uh, of zes verhalen die we uit hebben gewerkt. Die we hebben bewerkt naar vier theaterstukken. Daar acteurs bij gezocht en die heb ik allemaal... Uh, geregisseerd en daar heb ik uh, vele maanden uh, gedaan, ook over om de selectie te maken van de muziek. En, en waarom uh, de keuze eigenlijk voor theater boven een, een, een boek of iets anders? Ik vind dat een boek dat is zeker ook goed. Dat zal je gekoppeld doen. En dat gaan we ook doen. Er wordt een reportage gemaakt. Ik heb een fotograaf gevraagd uh, die ons in alle steden volgt. En met de monologen zelf, uh, zowel in het Nederlands en in het Engelse tekst. En daar een mooi boekvorm van uit te brengen. Dus dan krijg je dus een, nasla, een soort naslagwerk van, eigenlijk van dat hele tournee. En wat doet, doet theater? Theater, die dringt gelijk door. Dat is niet alleen maar dat je het leest. En sommige mensen die lezen misschien niet snel... of die gaan misschien wel naar theater. Maar het theater, dat komt gelijk bij je ziel terecht. Waardoor het, uh, het, het, het, uh, het hele verhaal gaat leven. En dat is wat ik eigenlijk zo vind. Ik vind dat er veel meer aandacht zou moeten komen voor deze wetenschappers. Wat ze allemaal meemaken. En dat, het, dat dit... Natuurlijk eigenlijk in verschillende landen um, en ook landen waar we soms uh, niet van bewust zijn dat dit nog steeds bestaat. En, um, en maar vluchten daarom... die wetenschappers omdat zij, omdat zij politieke standpunten innemen die uh, niet geoorloofd zijn in, uh, op de plek waar zij leven en waar zij wonen? Of vluchten zij überhaupt omdat zij niet goed hun werk kunnen doen? Nou het zijn in eerste instantie gewoon wetenschappers en omdat zij, uh, soms worden ze eigenlijk politiek actief omdat men hun dus steeds bedreigt. Dat zie je bijvoorbeeld met de wetenschapper uh, bijvoorbeeld uit Colombia. Um, en in andere gevallen zie je gewoon dat mensen gewoon hun werk willen doen. En omdat ze dan een bedreiging vormen, op een of andere manier omdat zij beter uh, gekwalificeerd zijn dan de politici zelf, dan voelen ze de politici zich, uh, zich bedreigd en dan gaan ze die mensen treiteren. En, daarom, uh, die en deze mensen willen dan gewoon hun werk blijven doen um, op hoog niveau. ...en die hebben dan gewoon een podium nodig om hun ding te doen. En dan vervolgens eh, besluiten kunnen ze vaak niets anders doen dan vluchten... ...als zij in de hoedanigheid zijn om te kunnen vluchten. En dan willen ze met andere wetenschappers filosoferen ze verder... ...over hoe dit zover heeft kunnen komen. Maar in eerste instantie gaat het vooral om wetenschappers... ...die dus eigenlijk gewoon hun werk willen doen... ...en dan vervolgens ervoor kiezen om weg te gaan... ...omdat ze het, het te belangrijk goed vinden... Uh, om dat niet te kunnen doen. Ja. En kunt u een voorbeeld geven van een wetenschapper uit een land waarvan we niet verwachten dat ze zouden worden gehinderd door de overheid? Nou, uit de Verenigde Staten van Amerika zelf. zijn er bijvoorbeeld ook wetenschappers die gevlucht zijn in het verleden. Uh, het komt vaak niet in de. Uh, het komt vaak niet in de pers. Maar dat is in het verleden wel degelijk ook gebeurd. Maar je hebt ook landen zoals uh, wat we het nooit voor mogelijk hadden gehad, is bijvoorbeeld Suriname in de jaren 80. Dat er toen 15 personen zijn vermoord, uh, waaronder een oom van mij, uh, die bijvoorbeeld sociologie had gestudeerd, lesgaf van een universiteit en voorzitter was van een vakbond, die toen uh, uh, uh, weigerde te vluchten en vervolgens het heeft moeten uh, bekopen met de dood. En ja. gebeurde dat onder het regime van Desi Bouterse? Dat gebeurde toen onder het regime van Daisy Klopt. Dat is toch niet verrassend? Um, ja, men had niet verwacht in 1980 dat, dat Deziparterse juist de intellectuele kader van Suriname zo in één klap allemaal zou vermoorden. Dat hadden we natuurlijk niet verwacht. Dat, ja. dat hadden we niet voor mogelijk gehad. En het is toch wel gebeurd. Dus je weet het nooit. En, en wat je ziet is dat er zo andere landen, bijvoorbeeld wat we wel weten, Herzegovina... in Bosnië, in, in verschillende landen, in Tsjechië is het in de tijd ook gebeurd. En je ziet het in Rusland, is het nog steeds gaande. Dat mensen zeggen van, het is toch een veel opener Rus gemeenschap geworden... maar je hoort nog steeds berichten dat dit in die landen gebeurt. Dus um, um, het kan zomaar, opeens uh, staat, is het voor de deur. Dus we moeten ons heel goed bewust zijn. Het geldt ook voor de jonge generatie, die dat misschien helemaal niet zo kennen... Die de 60, 70 of 50 jaar misschien op die manier niet hebben meegemaakt. Die denken dat het allemaal van een le leidend dakje gaat. Dat we ons wel moeten beseffen dat het een zeer groot goed is dat wij hier in democratie kunnen leven. En dat wij in Nederland uh, over het algemeen gewoon kunnen zeggen wat we vinden. Nu uh, zag ik uh, dat u in, uh, op de Columbia University in New York een, een opleiding, uh, regie en productie van de film heeft afgerond. Ja. En uh, ik hoorde dat u erg begaan bent met, met het theater om daarin ook maatschappelijke relevante onderwerpen aan de kaak te stellen. Ja. Ik vraag mij bijna af, meneer Leerdam, waarom bent u in naar de Tweede Kamer gegaan? Nou, ik ben de Tweede Kamer gegaan omdat hij, als u goed heeft gelezen in mijn CV, dat ziet u ook dat ik een postgraduate heb gedaan aan de school, uh, in school of International Public Affairs. Um, dat is dus uh, dat is, uh, een soort vorm van politicologie. En eh, ik heb ook campagne gevoerd in de tijd. Eh, 1992, 1991, 1992 ben ik eh, onderdeel geweest van het campagne-team van eh, Bill Clinton. En daar is de vuur over, de vonk is overgeslagen. En toen heb ik gezegd van, ik wil dat met elkaar in, ver, in, in, in, ver, in verhouding brengen. In, in de link leggen met... En eh, ik ben jarenlang, ben ik in de kunst- en cultuurwereld, eh, eh, zowel in theater als... In de film en de televisiewereld heb ik, me, uh, heb, ik rond, uh, heb ik mijn ding gedaan. Maar ik vond dat het vooral belangrijk was om juist de link te leggen naar de politiek. Omdat ik vond dat zowel de politiek niet genoeg wist wat er zich eigenlijk op de vloer afspeelt... Maar ook wat men juist wens in de kunstenwereld niet genoeg de link hebben met de politiek. En ik wou die brugfunctie vervullen. En die brugfunctie vervul ik nu nog. En Welke rol ziet u voor het theater dan weggelegd bij politieke activiteit en betrokkenheid van burgers? Ik denk dat het theater een hele belangrijke opstap kan zijn... om te zorgen dat je het veel dichter bij de mensen brengt. Ik vind dat we theater nog te veel alleen maar zien met een scoop van met een grote K. Dat het is kunst. En dat je het engagement, wat wij in de zestig 70 jaren hebben gekend in Nederland... waar je de introductie daarvan wel degelijk ook op de planken zag... is op een of andere manier naar de achtergrond uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, gegaan. Tot uw verdriet? En, nou, ik vind, ik vind het wel. Ik vind dat het weer naar de voorgrond mag... En ik denk dat je dat moet linken... naar natuurlijk wat er ook natuurlijk in media... of in, uh, in de mediawereld... wat er daarmee gebeurt. Waardoor je ook niet alleen maar in de vorm blijft hangen... maar dat je vorm en inhoud aan elkaar koppelt. En um, dat is wat ik ook probeer te doen... met mijn eigen stichting Julius Leeft. En met jullie dan Productie probeer ik dat soort zaken... juist aan elkaar te koppelen... en daardoor een veel breder publiek te bereiken. En mensen die normaal niet er helemaal niks... mee te maken willen hebben... Of ...hebben, hun juist daarmee in contact te brengen. En je ziet dat het heel goed loopt. En, ja, dit, en, soort wet... en dit soort verhalen bijvoorbeeld van die wetenschappers... Um, ...en hun verhalen aan de man te brengen... ...zie je dat we hele nieuwe publieksoorten uh, bereiken... En dat is precies waar we het doen. Ja, Welk nieuwe publiek spreekt u dan aan met die verboden wetenschapsmonologen bijvoorbeeld? Verschillende mensen die bijvoorbeeld misschien wel naar de universiteit, naar een lezing gaan... maar niet zozeer naar een theater gaan. Of mensen, ook andere bevolkingsgroepen die dan opeens zien dat wij daar aan verbonden zijn. Um, die bijvoorbeeld wel ons kennen vanuit het theater of wat dan ook... En die opeens nu zeggen van, oh, dit lijkt me wel interessant, we gaan kijken. En nu voor hun een eye-opener is, een openbaring is, en, waardoor het niet alleen maar prediken voor eigen parochie is. Oké, okay, in iedere stad worden ook andere monologen verteld, hè? Klopt. Welke eye-openers kunnen we verwachten in Groningen morgenavond? Nou, dat is uh, Roger Goudsmit, een Molukse acteur, een fantastische acteur. Um, die, uh, uh, die zal bijvoorbeeld een verhaal waarvan in de NRC afgelopen zaterdag een heel mooi uh, interview stond met een van die wetenschappers die naar Nederland is gevlucht. Um, die zal hij op de blanken brengen. Nou, dat is zeker uh, aan te raden. En tegelijkertijd Isaline Callister, een fantastische zangeres um, met gitarist Ulrich De Degersoes. Die, uh, die, die zijn de rode draad in, in, uh, uh, bij de monoloog. ...en um, de monoloog van Segela Zegelabree... Die sender, ...dat zijn de verhalen die in Groningen te zien zullen zijn... Um, ...en ik denk dat, uh, onder mijn regie... ...en ik denk dat we daarna hebben we ook een debat met de zaal. Dus we laten eerst de twee monologen zien... ...en dan vervolgens is er een debat... Met een gespreksleider. En ik denk dat het zeer aan te bevelen is. Pieter Hilhorst en, en Maarten van Rossum. Goed, ja. de voorstelling de verboden wetenschapsmonologen plus het nagesprek is morgen. En dat is dus op dinsdag 27 maart vanaf half negen te zien in het Grand Theater in Groningen. Dankjewel John. Het woord is aan Joost Omen. Als ik tegenwoordig naar buiten kijk, neemt een smekende onrust me over. Ik wil liften. Met de zon in mijn nek en een kleine rugzak met een schoon t-shirt, een tandenborstel en vijf pakken sigaretten erin langs de kant van de weg mijn duim opsteken. Geen idee waar naartoe, maar het liefst naar het zuiden, want daar schijnt de zon nog feller dan hier. Die hang naar liften heeft een reden. In het begin van maart ben ik begonnen in het boek On the Road van Jack Kerouac. In dit boek wordt in één doorlopend verhaal verteld over de liftreizen van Jack die hij maakte van New York naar California en steeds weer terug. Onderweg werd hij ver, wordt hij vergezeld door uiteenlopende figuren als de extreem-avonturist Neil Cassidy, de belangrijkste dichter en geestverruimer van de 20e eeuw Allen Ginsberg en de alwetende en alles-meegemaakte Bill Burroughs. Terwijl ze door het Amerika van de jaren 40 en 50 crossen, steeds in oude Hudson's en Fords met de Bob van Parker, Gillespie en Shearing, snerpend uit de autoradio, duiken Jack en zijn maten het bed in met meisjes als Rhoda, Louane, Caroline, Bea, Helen, Joanne, Pauline en Diane. In elk stadje waar de wilde vaart naar het westen stopt, wordt er met het geld dat nog over is een halfje whisky gekocht of gewoon een slof sigaretten gejat. De ze zijn de grote vijand, net als die lab Kakken in Washington die zich overal mee bemoeien en de vrijheid van de gewone man aan banden leggen. Het maakt weinig uit, zolang je maar de beat van de generatie voelt. Dat wil ik ook. Ik zou mijn duim opsteken op de Emma-brug en bij de eerste stoppende auto instappen. In vliegende vaart zou ik me onderwijl de master gesprekken voerend met de chauffeur naar het zuiden laten vervoeren, waar ik vervolgens rond de grens uitstap. In België zou ik instappen bij een vrachtwagenchauffeur... die zo plat Vlaams spreekt dat ik geen woord met hem kan wisselen... en die achterover leunend in zijn chauffeurstoel... de wagen met zijn knie over de weg stuurt. Aangekomen in Antwerpen hang ik in de wildste barren van de nacht... en slaap ik in de zeemannenopvang die me in Groningen is aangeraden. ochtends aan het ontbijt heb ik de minst woeste baard van iedereen... In de middag kom ik aan in Parijs... waar ik me in gebrekkig Frans verstaanbaar maak... en een paar dagen blijf rondhangen in een motel tot mijn geld op is. Vervolgens loop ik een rijke vrouw tegen het lijf... Die de, die de reis terug naar het noorden wel wil voorschieten... mits ik eerst in het luxe restaurant van Parijs met haar ga dineren. Uiteraard zeg ik toe en na een paar dagen met de vrouw in bed te hebben doorgebracht... rijd ik op haar kosten de Groninger binnenstad weer in. Platzak. Maar diep gelukkig. Tot zover deze Klasmos. Tot volgende week.